Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ronald Koeman moet het doen zonder Lionel Messi. De Argentijnse stervoetballer gaat na 20 jaar Barcelona... op zoek naar een andere club. Zijn contract was al afgelopen... Maar beide partijen proberen er toch nog uit te komen. Dat is dus niet gelukt, zegt correspondent Edwin Winkels. Barcelona kan Messi niet betalen. Het heeft te maken met een, een, een salarisplafond dat Barcelona heeft. strenge regels. De club heeft natuurlijk enorm veel schulden. Uh, en ze hebben gewoon niet het geld. Ook al was Messi bereid om 70% van zijn salaris in te leveren... Uh, lijkt het niet te lukken om, uh, om dat op een hoogte te brengen... zodat Messi ingeschreven kan worden voor het nieuwe seizoen. Ja, waar hij nu heen gaat, is nog niet duidelijk... Mogelijk is dat Manchester City. Daar zou hij weer herenigd worden met zijn oude coach Pep Guardiola. De vinvis die vorige week dood werd gevonden in de haven van Terneuzen... was waarschijnlijk al dagen dood. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Naturalis hebben het dier onderzocht. Ze denken dat die vinvis al in de Atlantische Oceaan tegen een containerschip botste. En vanaf daar is meegesleept. En in plaats van een dagje strand kiezen we door het kwakkelende weer van deze zomer vaak voor iets anders. Zo heeft de eigenaar van deze trampolinehal niks te klagen. Ziet het door het weer hebben wij uh, steeds meer springers bij ons in het park. Uh, omdat het eigenlijk het weer uh, niet zo goed is en veel regen voorspeld is. En vanwege de corona zijn er heel veel mensen natuurlijk in Nederland gebleven. Waardoor wij steeds meer bezoekers hebben. En dat zie je en daar zijn we hartstikke blij mee natuurlijk. Bijvoorbeeld gisteren was het soms echt bijna uitverkocht allemaal. En dan kon je nog wel net naar binnen. Nou dan ga ik liever wel naar huis toe omdat het dan heel veel mensen op dezelfde trampo gaan en niemand meer zijn aan de regels houdt. Ja, niet alleen de trampolinehal heeft deze zomer. Meer bezoekers door het slechte zomerweer is het ook drukker bij musea en bioscopen.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 In de regio Noord-Holland staat een korte file op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knoop het en Knoop het Velsen is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu Alternative FM. ...zijn een van die uh, weinige lekkere nummers uh, zoals deze. En uh, dit is er zo een. En dat is Last for Minor Citizen. Uh, die uh, we, ook een, die uh, we ook al een tijdje draaien. Dus uh, een week of twee geleden hebben we hem voor het eerst die mogen draaien. Dus wat dat dan gaat goed. Uh, we hebben ook uh, weer even tijd om even met de muzikant van de dienst te praten Hi. over... Uh, ja, ja, ja. Met Casper, uh, met want uh, we hebben hem natuurlijk niet uh, voor niks uh, hier uitgenodigd. Dus we moeten het ook even hebben. Nou ja, je hebt het al voor een deel ook over je muziek uh, al gehad. Ja. Maar, um, ja. Um, heb je er uh, scholing uh, voor gedaan? Uh, ben je ook ja, echt... Ik ben Ik, ben uh, ik heb in gestudeerd, als drummer dus. Ja? In Amsterdam. Ja. Uh, popafdeling. Uh, als drummer. En daar uiteindelijk ook les gekregen in lyrics schrijven. En daar vond ik een beetje dat ik dat wel leuk vond. En ja. dat het heel, heel goed werkte. Uh, en daar het project uit laten ontstaan. Uh, waar ik ook deels mee heb afgestudeerd. En vanuit daaruit ga ik nu verder. Ja. Um, Nederlandstalig is het. Nederlandstalig. Ja, ja, ja. Vind je dat makkelijker om uh, in Nederlands uh, ja, weet, je ma mijn, materiaal te laten horen? Zeker. Want ik wilde eigenlijk ik wilde iets beginnen waar ik... Uh, ik zat met een, met een break-up. Hmm. En ik wilde schrijven over wat ik voelde. Maar dat dan zo direct mogelijk. Hmm. En zo eerlijk mogelijk. Dus alle dingen waar je een beetje verschaamt ook zeggen. Ja. En dat was dan in het Nederlands veel makkelijker. Want als ik Engels was het gewoon afstand in taal. Hmm. Dus ik ben geen Engelsman, ik spreek niet. Nee, uh, Je roert een punt aan. Uh, ja. uh, ben jou ook iemand rauw? Uh, ben je ja, rauw in de zin van dat je het uh, ook direct uh, naar andere mensen toe uit? Niet alleen in je muziek, maar ook in de omgang uh, van mensen. Uh, kan nee, je rauw zijn? Ik vind zijn, het wel belangrijk dat we, dat we allemaal wat opener worden over waar we mee zitten. En dat dat heel erg moet kunnen. Ja. ik vind mezelf niet heel... Ja, rauw klinkt bijna alsof je een beetje direct op iemand kan zijn. Ja. Um, maar ik vind het wel belangrijk om open te praten over... over, over als je gaat naar een psycholoog praten over het is niet erg. Je hoeft nergens schamen... Ik praat gewoon lekker met z'n allen over alles waar je mee zit. Ja, um, goed voorbeeld. Nou een want uh, ergens die nummers, uh, dat eerste nummer wat je speelde... Ja. Dat, dat leek wel een behaast over depressiviteit te gaan of wat dan ook. We uh, gaat op een relatie waar dingen niet lekker lopen. Nee, oké. Okay. Uh, ja. Maar er uh, dat, dat zit wel iets van zo'n laag zit daarin, heb ik... Uh... Uh, van, er, zit heel veel, er zit wel veel verdriet in. Want ja. die eerste EP helemaal geschreven uit een soort van... een, een, een breakup en ik was verliefd op een ander meisje. En daar voelde ik hm. me gewoon momenten heel erg kut. Ja. En liedjes, mensen zeggen vaak... God, wat is dat down allemaal, zeg ja. maar, maar het zijn allemaal... Liedjes voor mij is het momentopname van een, een piek in emotie vaak. Hm. Je voelt iets en dat... Is niet de hele tijd, maar het is een avond zeg maar, mm -hmm. of zo, op een moment of op een bepaald moment en daar schrijf je over. Ja, okay. Dus het zijn niet dat, dat je dan weken je zo voelt, maar meer gewoon een moment dat je echt even kustelt en het kan. Ja, nou ja, goed, dat heeft elk mens uh, in dat Toch? opzicht. Ja. Uh, maar dan kom je op het punt mentale problemen en dat is eigenlijk actueel waar ik even naartoe wil. Ja. Want uh, we hebben natuurlijk allemaal dat verhaal een beetje van Simone Baas, de turnster uit Amerika, uh, een beetje gevolgd. Juist zegt het niks, maar mij zegt het alles. Ja. Uh, Dame heeft uh, eerder gouden plakken gewonnen op uh, andere Olympische Spelen. De laatste keer uh, bij de Balken was, een, was het een uh, Nederlandse in dit jaar. Ja. Uh, een Chinese die, uh, die won. Maar zij uh, vertelde op een gegeven moment... van ja, top toptunster... Uh, dat zij last had van mentale problemen. Ja. Uh, uh, vind je dat dat uh, gewoon ook... Uh, waar het ook uh, uh, gebeurt... In, uh, in welke laag van de maatschappij... dat dat bespreekbaar moet Sowieso, zijn? Sowieso, heel ja? erg. Ja? Er ligt nog zo'n taboe op soort van, je uitspreken... over dat je... Dat je naar een psycholoog gaat of dat je ergens maar zit. Wel, iedereen gaat het een keer tegenkomen. Of bijna iedereen. Ja. En veel mensen durven niet te gaan. Want als je stel, je hebt pijn in je arm en ga je naar een dokter Ja. En als je pijn hebt in je hoofd. Zit het, is het, is, het is dus voor jou eigenlijk helemaal nooit een zwakte bot... om bijvoorbeeld over mentale dingen te hebben. Nee, nou, ik merk het zelf. Ik, ik vind het soms wel lastig om dat te doen. Maar ik, wil, nee. ik vind het belangrijk dat ik het meer ga doen. Want ik, ik zeg niet dat ik daar perfect nu in ben. Maar ik wil graag dat meer gaan doen. Want ik denk dat het zoveel belangrijk is. En het maakt zoveel dingen zoveel makkelijker. Ja, zeg maar. Uh, uh, kan het ook een beetje uh, de boel breken in dat opzicht? Uh, als dat u... je het luchtiger kan maken op een Ja, zeker, zeker. Zeker. Ja, want als je erover praat, valt er ook iets van jezelf af. Maak je het voor jezelf makkelijker, is het denk ik veel relaxter. Je past alles binnenhouden en alles zelf maar oplossen, want dat werkt gewoon niet. Nee, oké, okay, oké. Okay. Heel duidelijk verhaal. <laughs> um, ik uh, ga eerst uh, weer even iets uh, erbij pakken. Want, uh, want ja, ik, uh, ik, uh, hij stond niet in de aankondiging uh, trouwens uh, dat ik hem uh, zou draaien. Maar ik ga hem toch lekker weer, weer draaien. Want, en ik weet dat er iemand uit Amsterdam zegt... Oh nee, hij komt er weer mee. Ja, ik kom er weer mee. Want ik vind het uh, nog steeds een van de betere singles die er in 2021 is uitgebracht. Von V. en uh, openly remember... it's even more per Vorige week mochten hem voor het eerst uh, draaien. Everything I Never Told You uh, is uh, de nieuwe single. En daarvoor hoorde je natuurlijk Openly Remember. Van Von Vee. Um, dit is minstens een hele mooie single. Morgen, mensen, komt hij uit. En ze hebben hem al uh, min of meer gedeeld op uh, Instagram en op uh, Facebook. Lekker om te teasen. Dat kan... Klinkt uh, Kasper natuurlijk heel erg bekend in de oren. Hè? Want ja, uh, wat, ook, niks, ja. is, wat niks leuker is om, uh, om de mensen een beetje uh, teaser. te teasen. Ja. Ja. Dat doe jij ook hè? Met, uh, met bepaalde dingen. Ja, je plaatst af en toe een filmpje. Dus ja. ja, van zoiets van: ik heb hier wat uh, en 10 seconden en, die, die seconde, ja. en uh, that's zit. <laughs> en dan zitten al die fans. Ah, maar is ja. dat, uh, dat, dat? dat idee. Dus, uh, ja. Dat doet uh, Penel op je eigenlijk ook. En, uh, dat, uh, dat, uh, en ik heb Kirk netjes uh, gevraagd. Jongens, jullie hebben altijd dan op vrijdag al jullie materiaal uit. Maar wij hebben altijd op donderdag aan van huis, vind ik. Ja, precies. Dus of, nou, jij, jij bent ook een van de mensen geweest die zei: van. Ik ben je laatste single die je toen uitgebracht hebt. Boah, ik heb er niet zoveel moeite mee, dus uh, gooi er maar in. En toen hebben we nog een telefoongesprek uh, eraan ja, gevoerd. Want ja, dat is nog juist uh, het leuke eraan. Hoeven we nu niet te doen, want een paar weken geleden kwamen ze weer, uh, waren ze helemaal terug uh, van weggeweegd. Constant overload was uh, toen de eerste single. Deze, die klinkt heel anders. Een beetje wat ingetogen. En bijna niet des Penelopes. Maar morgen dan is hij overal te krijgen. Maar vanavond mogen wij hem al draaien. Oh. Hier is Penelope met de nieuwe single Thin Line. As I get numb Where's this hatred coming from? De single van de uh, Grenadiers... Uh, die heet Stranglehold. En uh, dat is toch wel een uh, nummer... wat ook een beetje enigszins bij me past. Want het gaat over de buitenbeentjes... en uh, dat we daar uh, toch... Uh, ook op een andere manier... Uh, tegenaan moeten kijken. En uh, dat er gewoon ook mensen zijn die erbij horen... en uh, dat je er niet vreemd van moet, uh, moet staan te kijken... of wat dan ook. Uh, zeg ik het goed, uh, Guy? Uh, overigens, goedenavond. Hey. Ja? Ja, ja, uh, ja, Stranglehold is inderdaad wel een song die een beetje gaat over buitenbeentjes, ja. Ja, uh, en wat, wat ik begrepen had van David vorige week is uh, dat het ook een uh, single is die jullie gezamenlijk volgens mij hebben geschreven, toch? Klopt ja. Ja, ja dat, is, dat is anders dan wat we daarvoor deden. Daarvoor schreef ik, schreef ik veel zelf ja. uh, voor Grenadiers. Maar voor die EP hebben we, in dit geval voor dit liedje, heeft, uh, de zanger Siep heeft een uh, riff aangedragen. En, en toen hebben we daar samen aan gesleuteld totdat het uiteindelijk uh, Stranglehold is geworden. Dus ja, dat was echt een gezamenlijke uh, joint, uh, joint venture. Zo. Ja, er uh, zit ook een hele mooie bijpassende clip uh, bij, hè? Er uh, zitten ook, uh, hoe noem je dat, metaforische elementen in, uh, in de clip uh, die jullie daarvoor hebben uitgebracht. Ja, was was leuk om te maken. Ja, we hebben uh, gelachen. Ja, uh, ja, zijn jullie van die geboren acteurs of niet? Nou, dat zou ik niet zeggen. Siep, die, die, kan er wel, die heeft er wel een handje van. Die kan het zeker. Als, die, als je die voor een camera zet, dan uh, gaat het ook. Ja. Dus uh, dat is natuurlijk makkelijk. <laughs> als je een videoclip maakt. Ja. Dus uh, daar hebben we ook maar mooi gebruik van gemaakt. Ja, uh, je moet uh, eigenlijk uh, de, de sterkste mensen op de, de goede posities neerzetten. Ik denk dat dat het een beetje zoiets als een sportterm is. In een, uh, in een sportteam dan zit je uh, toch ook niet de spits achter in, uh, in de verdediging bij wijze van spreken. Zoiets klinkt als een uitspraak van Johan Kruijf. Ja. ja, nou ja, dan dus is uh, Cruijff uh, toch ook uh, hier in Alternative Verhemming een keer voorbij geweest. Uh, even over jou, Guy, want uh, je hebt ook uh, besloten om zelf uh, muziek uh, uit te gaan brengen. Ja. Ja. Uh, van waar eigenlijk? Uh, waarom eigenlijk? Ja, nou, ik, ik, ik, uh, ik schreef natuurlijk altijd al, al veel muziek, ook voor Grenadiers mm. en voor andere projecten heb ik dat uh, veel gedaan. En. Uh, Um, dus uh, muziek schrijven was voor mij niet een, een, iets vreemds om te doen, mm -hmm. maar uh, toen zaten we in die tweede lockdown en uh, toen uh, zat ik in mijn studiootje na de zoveelste afgezegde gig, ja. dacht ik van ja, wat ga ik eigenlijk eens doen? En uh, toen uh, had ik eigenlijk het plan om een nieuwe plaat te gaan schrijven voor Grenadiers. Ja. maar uh, er kwamen eigenlijk heel andere dingen uit en uh, dingen die eigenlijk niet zo goed pasten bij, bij die band en toen dacht ik ja, moet ik dat dan gaan melkkorven of moet ik dat gewoon maar gaan, gaan ja, dat pad gaan bewandelen en kijken wat er uitkomt. Hmm. En ik heb voor dat laatste gekozen en, en daar is uiteindelijk een EP uitgekomen. Ja, uh, hoe reageerden de andere bandleden daarop uh, dat, je, dat je dit uh, doet? Want ja, je, je kan niet zomaar de, de kaarten volgens mij tegen de borst houden van uh, ik ben lekker met iets uh, geheim bezig en uh, zo werkt het toch niet? Of, uh? oh Nee, maar dat, dat is helemaal prima. Iedereen heeft ook andere projecten. Ja. Oh, dus, oh dat, dat, dat, bij elke bandlid uh, kan dat uh, het geval zijn. Dus die, ja. die duiken uh, misschien over, uh, ergens anders ook op. Dat zoiets. Ja, zeker. Dat is gewoon, ja, weet je, kijk... Uh, het, het is misschien soms zo dat je niet je gehele DNA, muzikale DNA kwijt kan in één hmm. bent. Je bent natuurlijk met vijf man in dit geval dan moet je soms, uh, ja, soms concessies doen. Maar het kan natuurlijk ook uh, goed werken... als je elkaar vrijlaat in, uh, in bepaalde zike, uh, dingen... en dat dat dan uh, weer samenkomt... Uh, bij een volgend uh, verhaal van uh, bijvoorbeeld de Grenadiers. Ja, dat is uh, precies. Ja, dat is ook een soort filosofie... Hè, omdat iedereen dan op een gegeven moment... toch een beetje uh, alles uit uh, uh, uh, zichzelf kan zijn... Uh, met bijvoorbeeld muziek maken... en zo wat jij nu ook doet in, in dat ja. opzicht. Um, nou heb ik me laten vertellen, jij bent uh, geloof ik ook uh, de drummer uh, van Grenadiers. Ja. Ja hè? Uh, Maar uh, dit is uh, dan uh, iets anders. Wat, uh, kan, uh, is het, uh, heb je dit uh, gedrumd of, of, of uh, ja. bespel je dan toch een ander instrument? Ja, nee, ik, ben, ik ben inderdaad van, laat ik zeggen, van origine uh, drummer, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, nou goed, dat is wel een beetje mijn main focus. Dus in elke band waar ik in speel, speel ik wel drums. Mm -hmm. En uh, ik doe dat ook als een soort sessie-job. Uh, dus dan speel ik met andere mensen mee en zo. En doe ik ook wel backing vocals. Maar drums mm -hmm. is wel echt mijn, mijn instrument, als het ware. Um, maar als ik schrijf, dan dan speel ik over andere instrumenten. En het was voor mij nu dit keer ook een soort uitdaging om eens te kijken van... zou ik ermee weg kunnen komen om gewoon alles zelf te doen? Mm -hmm. uh, dus uh, gewoon alle instrumenten zelf in te spelen, zelf te zingen, zelf te, te schrijven. Dus je bent eigenlijk een multi-instrumentalist, als ik het zo uh, hoor. Nou, ik weet niet of ik. <laughs> Dat is voor anderen om te beoordelen of de... Maar ik heb het in ieder geval, uh, ja, ik, ik heb in ieder geval een poging gewaagd en ik, ik, ik vond het ook heel leuk om te doen. Ik vind het super leuk om te bassen. Dat is echt uh, een soort nieuwe liefde geworden. Ja. Een hele mooie oude precision bas uh, uit de 70 geleend van een vriend. En daar ben ik helemaal op los gegaan. Ja. Dus uh, ja, ik vind het geweldig. En gitaarspelen doe ik al lang, uh, ook als ik schrijf ja. voor, voor grenadiers. Maar... Dus ja, het, het is. Ik, ik kan elk instrument zeg maar net genoeg spelen om er uh, een liedje mee te, ja. te spelen, zeg maar. Ja, um, uh, Want, want uh, maar goed, als je het opnameproces doet, want mixed messages die we zo dadelijk uh, gaan draaien, die komt morgen dus uh, officieel uit. Um, um, is dat uh, de opmate dat je, dat je bijvoorbeeld ook weer gebruik gaat maken van. Meerdere muzikanten die uh, dan jouw ideeën daarbij vormgeven. Of ga je het ook echt helemaal alleen zelf uh, doen, alles? Nou, het, ik, het, het, het begon een beetje... Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen uh, project. Want Het begon gewoon als, als... Ja, ik wilde gewoon kijken hoe ver ik kon komen hiermee. En hmm. of het zou lukken om, om muziek uit te brengen. Uh, waarop ik alles zelf had gedaan. En toen, toen sprong ineens uh, een label erop... En, uh, en uh, nou ja, er kwam ineens een mooi artwork en zo. En een videoclip. Dus het is allemaal al veel verder gegaan dan ik in eerste instantie had uh, ingecalculeerd. Mm -hmm. Dus ik heb geen plannen. Ik, ik, had, ik heb nooit plannen gehad om dit echt live te spelen. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren. Uh, het, was het was echt een bedoelde studio-project. Uh, mm -hmm. uh, um, um, dus voorlopig hou ik het daar inderdaad ook nog even bij. Oké, okay, maar uh, Mixed Messages kan uh, nu al uh, de aftrap zijn voor. Meer materiaal wat nog voor jouw hand gaat komen. Ja, absoluut. Zeker. Dus Mixed Messages is nu de single. En dan in september komt een EP aan. Mm -hmm. vijf, vijf songs. Um, en wie weet wat er daarna, wat er daarna komt. Goed. goed. Uh, Mixed Messages zelf. Waar gaat het over? Ja, Mixed Messages is eigenlijk... Um, heb ik ook gekozen als single. Omdat het een beetje... Um, mooi symbool staat voor het thema van, het, van die hele EP. En dat is... Um, best wel wat persoonlijker dan wat ik hiervoor geschreven heb. Ook omdat ik natuurlijk alles zelf deed, alles zelf inspeelde, alles zelf zong, dacht ik, ja, dan moet het ook ja, een beetje autobiografisch zijn. En uh, echt, echt uh, meer vanuit het hart dan vanuit het hoofd. Um, en um, nou ja, in die tijd van die lockdown uh, uh, werd mijn... Ik ben best introvert van mezelf en dat werd alleen maar versterkt. Hmm. Ik er geen moeite mee ook, maar, uh, om... Uh, ja, ik heb er geen moeite mee om alleen te zijn. Uh, en, nou, in die lockdown was dat dus ook. Dus dat was een onderwerp wat een beetje zo uh, bovenkwam draaien. Dus het gaat eigenlijk over de intro, in, ja, in, mezelf, over introverte, het introverte leven in een toch wat extroverte wereld en, en de discrepanties die dat met zich meebrengt en de, de, ja, de moeilijkheden die je tegenkomt. Uh, en uh, ja, en de, de tegenstellingen en, en zo. Dus het is, uh, ja het is best wel autobiografisch. Goed, we gaan hem draaien. Mixed messages van Guy Peck morgen uh, op de verschillende platformen te krijgen. En dit is hem. het horen van uh, Mixed Messages uh, doet het mij erg uh, sterk denken aan iets uit de jaren 80 En dat iets, dat doet uh, mij denken aan Scritti uh, De stem van uh, Guy doet mij uh, daar een beetje aan denken. En ja, dat wordt uh, toch wel uh, min of meer bevestigd. Lekker uh, nummer Mixed Messages uh, en het uh, is de opmaat naar meer... Wat ook meer is, is dat we meer gaan horen van N. Kasper, Want we hebben het vorige uur twee nummers van hem gehoord. Uh, zit hier toevallig ook nog iets wat wij kennen? Uh, bijvoorbeeld uh, de Overkant en... Uh, nee, overka ik doe dus één nieuwe en oh. uh, één van de EP. Want de de titeltrek van de EP. Oké, okay. ja, Die oh, okay. nog beslaat. Ge uh, uh, geen ga weg? Of... Nee, die, nee, die doe ik een keer niet. Nee, oké. Okay. Nee. He helemaal goed. Dus, <laughs> waar begin je mee? Ik doe nu stenen zijn het neus, heet hij. Oké. Okay. Ja. Stenen zijn het neuzes, wat je zegt, terwijl we lopen in het bos. Denkend over keuzes, laat ons niet los. Praten over wanhoop, terwijl we kijken naar een De Dood is mooi, de dood is groot. Denk door, het fijn als we zelf zijn. Gaan we blij zijn, gaat de tijd zijn voor alles wat we willen. Ik wil niets zijn, ik wil alles zijn, wilt allebei. We willen niets, we willen alles wat er is, alles wat er is. We willen niets, we willen alles wat er is, alles wat er is. Mm. Mm -hmm. Lopen op het strand terwijl we kijken naar de overkant, verlangen naar die afstand, verlangen naar dat land. Kijken naar schuim, dat trilt en wiebelt. Open op avonturen, terwijl alles kriebelt. Weer weg van hier, worden gek van hier. Niet alles werkt, niet alles moet op dezelfde manier. Laat ons niks zijn, laat ons alles zijn. Laat ons allebei. We willen niks, willen alles wat er is.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 Als we ouder zijn en terugkijken, zorgen we dat we trots kijken. Geen spijt krijgen, we gaan blij blijven. En wat er ook gebeurt, we gaan gelukkig zijn. Echt gelukkig zijn, zullen we nu zijn. Wij allebei. Wij allebei. Wij allebei. Ja, Dank en uh, we zijn nu toegekomen aan het laatste, uh, laatste de, lied van de EP. Dus. Ja, laatste lied van de EP. <laughs> Toch eentje van de voel. Ja, oké. Okay. Nou ik zou uh, zeggen, laat hem maar horen. Ja, thanks. Monsters in mijn bed houden me wakker. Drijd dat het door, maar ze winnen toch. Vooralsnog steeds dezelfde vraag. De knaar, heb ik me zo vaak afgevraagd. Wat dacht jij dan? Wat fuck dacht jij dan? Over ons, over haar. Over ons, dacht je niet na? Nou. Slapen, nooit meer te slapen, blijf liever wakker. Zet alles toch tot mijn hoofd om. In mijn bed, ze krijgen mijn handen gedondeerd. Speelt zelf af elke nacht. Had dit niet gedacht, had dit niet verwacht. Wachtte vaak of te lang af. Maar ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Wat, wat dacht jij dan? Wat de vak dacht jij dan over ons? Over haar? Over ons. Dacht je niet na. En we gaan nog zo dadelijk nog even een kleine afsluiting doen van deze nu al geslaagde avond. Maar we hebben nog een lied. En dat is een ode aan het brein. Want dat is toch wel het terugkerend thema in deze Alternative FM. En dit is Even en Even, de laatste van Lassette. Het brein. Nou ja, uh, dat is wederkerend uh, verhalen uh, vandaag uh, in uh, deze uitzending. Uh, over dat mentaliteit erin, ja. en uh, alles met gevoel en uh, noem maar op. Nou, dat uh, is bij jou ook heel sterk uh, terug. Toe, goed. Toe. Bijna, ja. ja. Dus in dat uh, opzicht is het wel een mooie rode draad. Uh, ja. Vond je het leuk? Ik vond het gek, ja. Ja, ja, dat is goed. Dat is goed. En, uh, want uh, kijk als er nog meer aankomt. Uh, en ik ga ervan uit uh, dat jij nog, je uh, aan, ja, dat, uh, dat het creatieve brein bij jou ook niet stil staat. zijn we al mee bezig. Ja, oké. Okay. Uh, hoe zijn de reacties uh, erop uh, geweest? Want je hebt natuurlijk je optreden bij ja, uh, bij en Naam gedaan. Ja, dat was gewoon... Uh, ja, ik, ik was onder de van de reacties en dat was, was heel lief en was heel, uh, was heel mooi. Ja, ja. ja want uh, daar doe je het uiteindelijk wel voor, hè? Voor die live shows, en dat vind dat, ja, ik ja. een beetje cliché maar die connectie met het publiek is gewoon te gek. Ja, uh, nou ja, goed, uh, we mogen van oom Mark en oom Hugo mogen we buiten met 750 man. Maar je hebt David gehoord, het is wel een beetje bagertjes. ja uh, in de zaal zal het uh, nog uh, niet veel anders zijn, denk ik. Uh, nee. Dan moet je gewoon op je kring zitten. Moet je gewoon de... zitten. Ja, ik, ja, ik wil staan, Daar moeten mensen volgens mij. Maar dat zitten. is toch dat... eigenlijk ook. Uh, dat die, ik hoor wel eens van die, van die stevige bands, Ja, daar zitten die mensen allemaal op een kring. Ja. Ze moeten eigenlijk. Ik heb uh, geluk met de soort muziek. Het ja. past, zeg maar. dat, is, dat is natuurlijk iets is natuurlijk. Ik heb daar geluk mee. Ja. Ja. Uh, als er nog een kick komt of een optreden of wat dan ook. Wat is de eerst volgende? Wat is de eerstvolgende? volgende is volgens mij twee takten Utrecht met band. Oké. Okay. Dus Utrecht uh, buiten. Ja. 2 uh, september uit mijn hoofd. Ja, dat, ja. Scheelt. Twee dat scheelt 2 september oh, dat, dat, dat is vlak voor een weekend dat wij hier uh, <laughs> oh, <shit. laughs> Er werd mij uh, gevraagd uh, Kom je dan? Ja ik zeg nou <laughs> Vooral het eerste weekend van september Ik denk niet dat dat uh, echt uh, gaat lukken uh, Ik vond het leuk dat je geweest ik uh, bent ja. ja, Ik vond het leuk en graag tot een andere keer. Sowieso. Goed, dat was hem. Uh, Eén Casper uh, bij ons uh, geweest. En uh, die komt zo waar toch nog uh, helemaal goed en gelukkig uit met alles wat ik uh, heb medegedeeld op uh, de sociale media. Met al die uh, bands en muzikanten die ik getagd heb. Hè, dat op Facebook doet of op Instagram. Dat maakt dan niet zoveel uit. Want de laatste, dat is ook een bijzonder verhaal. Want over een paar weken dan, uh, komt er weer wederom nieuw materiaal uit. En ik uh, hoop dat ik daar ook nog iets over kan schrijven op de website www.altvn.nl, Ja, we hebben een website uh, waar ook nieuwsartikelen en al dat soort dingen meer op staan. En dit is daar een van Oat with to the Quiet. Person. En het nummer dat heet Island. En uh, dan is het uh, gewoon weer tot volgende week. Dag! taken all our time The longing was too hard to bear It made us want to leave with